Michelle Veldkamp met het nos journaal Het kabinet wil studenten die op kamers wonen volgend studiejaar 2023-2024 een basisbeurs geven van 255 euro. Studenten die nog thuis wonen moeten iedere maand 91 euro kunnen krijgen. De aanvullende beurs zal waarschijnlijk maximaal 419 euro worden, maar dat hangt af van het inkomen van de ouders. De Tweede Kamer bespreekt de plannen volgende maand. Een man is vanavond zwaar gewond geraakt bij een schietpartij in Amsterdam. Hij is ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader. Volgens een buurtbewoner zou de dader vanuit een auto zo'n twintig keer hebben geschoten. De Amerikaanse president Biden is aangekomen in Brussel voor een marathon aan topbijeenkomsten. Hij zal bij een EU-top zijn, bij de G7 en ook bij de NAVO-top die morgen begint. Daar zullen regeringsleiders praten over wat ze kunnen doen tegen de oorlog in Oekraïne... President Biden zal voor nieuwe sancties pleiten voor Rusland en voor meer militaire hulp voor Oekraïne. Het lukt de politie en het openbaar ministerie steeds minder om zedenzaken op tijd te behandelen. Blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij het ministerie. De politie moet 80% van de zedenzaken binnen een half jaar onderzoeken en doorsturen naar het OM. Maar dat percentage werd nooit gehaald en is zelfs verder gedaald. Volgens de politie en de OM door personeelsproblemen. De Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken Madeleine Albright is overleden. Ze was tijdens de regering van president Bill Clinton van 1997 tot 2001 de eerste vrouwelijke minister van buitenlandse zaken van Amerika. Daarvoor was ze ambassadeur bij de Verenigde Naties. Madeleine Albright overleed aan de gevolgen van kanker. Ze was 84 jaar. Het weer, vannacht koelt het af, de temperatuur daalt tot iets onder nul. Aan de kust wordt het minder koud. Morgen wordt het weer zonnig, later in het noorden wat bewolking en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Van Zandvoort op 106.9 GFM Watch your name Nice and you leave it You're the Red We saw creatures Light the rain in the beach Watch your name Nice to meet you Por favor. for your love. Ik loop me uit te door dit normaal. Je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest. Het moment is zie je, daar staan we dan. Zonder plan en het tijd te breekt. Ja, je had me bij loop. Gelijk onder de boven misschien klinkt het idioot, ik maar uit de uitstoven door dit normale er nooit. Zo achter mijn gevoel aan lopen. we zonder ogen nog. Je had maar bij. Jo maar Ik zag je staan en ik dacht hallo. Je kwam dichterbij.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 The good life, the good love, the good bits are for free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 So better get in line